Een nieuwe lente, nou ja, bijna zomer. Een nieuw geluid. Een nieuwe week in onze oude kip. Hier komt citroentje met suiker. Koffie, tante Ali? Ja, Wacht even, even de radio wat zachter zitten. Nou, je hoeft hem niet gelijk de nek om te draaien. Die jongen doet zijn best. Zeg, wat heb jij vandaag? Oh. Mees. Is het Mees? Oh God, hij heeft een ander. Wie, Mees? Ja? Nee, natuurlijk niet. Mees is mijn maatje. Maar als minna mag hij wel wat meer, uh, ja, aanpakken. En bij mij valt het toch genoeg aan te pakken, toch? Vindt hij je niet meer aantrekkelijk? Luister, ik lig in bed. En ik heb zin. Moet kunnen. Dus dan ga ik altijd een, een, een beetje saal liggen. Hoe? Nou, gewoon zo uh, gezellig. Zo van, kijk maar is zin hebben. En uh, ligt hij dan naast je? Nee, hij staat oh. zijn tanden te poetsen. Hmm. Te gorgelen, te spoelen, spugen, winden laten. Echt. Nou, dan heb ik eigenlijk al niet zoveel zin meer. Maar goed, ik hou van die man. En hij ruikt in ieder geval fris uit zijn mond. Dat kan je ook niet van alle kerels zeggen, hè? Nou, dan komt hij uit de badkamer... In die streepjes pyjama. Ook niet echt dat je denkt, oh, daar staat mijn Twintse tars aan. Mm, maar je houdt van die man. Precies. Dan gaat hij in je bed liggen. Gapen. Uitrekken. Krabben. Mm. Vreselijk krabben. Ja, hoe ouder ze worden, hoe meer ze op onze familie gaan lijken. Mm. Maar ik laat me niet kisten, dus ik kraap gezellig tegen de man. En dan zegt hij stevast, ik ben kapot. Heel opwindend. Maar zo snel geef ik het niet op. Hoe is het mogelijk? Ik geef hem een kus. Waar haal je het vandaan? Ja, en niet zomaar een kus, nee, maar zo één van: kom op, daar staan. klim eens uit je streepjes pyjama. Meidsen moesten je een lintje geven. Juist. Nou, en dan zegt hij: jij je ook wel trusten, lieve schat. Dan draait hij zich om en begint direct het regenwoud om te zagen. Oh, daar heeft hij dan weer wel de energie voor. En ik leg nog een uur naar het gesnurk te luisteren. Oh, dat de Ali, wat moet ik daar nou mee? Nou, kijk, toevallig zag ik deze week op de cover van de Cosmo iets hier. Waar jij, kijk hier. Spannende sekstoys voor hem en haar? Ja, hier, kijk. Wat, wat is de, dat? Dat lijkt wel een vogeltje. Ja, een vogeltje voor de poes. <lacht> oh, laat mij eens lezen. Oh. Oh, het trilt op de plek waar het ertoe doet. Ja. Oké, okay. en waar uh, koop je nou zoiets? Bij een seksshop natuurlijk. Oh nee, oh daar ga ik niet naartoe. Dat is voor vieze mannen met vlekkerige regenjassen. Het is 2009, hmm. er zijn tegenwoordig ook vrouwvriendelijke seksshops. Hoe weet je dat allemaal? Nou ja, uh, uit de Cosmo natuurlijk. Hmm? Oh, ik ga zo'n Piet in huis halen hoor, samen met mees Volgens mij is het een kolibri Een kolibrie? Ja. Of wacht, een pimpelmees ja. ja, ieder vogeltje trilt zoals die gebekt is Oh, tante Ali En een beetje van Mani Ah, dankjewel Zo Zeg waar is Mees eigenlijk? Mees? Oh, Mees die is even naar de. Mees is de man! Yes, yes, yes! Wat zullen we nou krijgen, zeg? Ze komen op TV! Op TV? Oh, ja. Op tv. op tv? Ja. Ben... ja. ja, ja. ja maar, kan... maar toch niet in het familiediner, hè? Dat jij en ik het aan snotter rond goed gaan maken, zeker? Ja, pa, alsjeblieft. Je hebt me toch niet opgegeven voor zo'n programma met oude vakantievriendinnetjes? Dat ik ineens tegenover zo'n opgegraven veenlijk sta, oh, die ik een halve eeuw geleden een keer achter de fiets nou, nou, dus een beurt zo is het wel weer genoeg, pa. Dank uh, voor de bijdrage. komen op ATV. De kip komt op ATV. Op ATV? Op ATV. Nou, op ATV, wat leuk, lieve ja. En waar gaat het dan over? Over het rookverbod. Het rookverbod? He? Het rookverbod? Ja. Hoe we daar als klein café mee omgaan. En wat het voor de omzet betekent. Maar, maar, er wat... rookt hier toch helemaal niemand? Ik ben gestopt toen kruif maar Na zijn hartaanval, nooit met een sigaret aangeraakt. Dus wat moeten ze bij ATV nou met een rookloos café? Ach, wat doet dat dan nou nog toe? We komen op tv. Dat is toch puiken publiciteit. Ja. De rookvrije kip. De rookvrije kip, moet je me horen. Nou, dat zal inslaan als een bom. Zeg. Hè, pa, wat loop je nou toch te schamperen? Het is toch hartstikke leuk. Omdat de... ik het idee heb, Toos, dat de tv niet langskomt voor een café waar niemand rookt. Die lui willen juist een probleem. Dat is nieuws. Een boze eigenaar die zijn omzet naar de kelder ziet gaan. Niet dat die omzet nou zo hoog is. Helemaal niet, maar... Ja, zo het is het wel... wel genoeg, pa. Je kunt het gewoon niet uitstaan, hè? Dat ik het voor mekaar. kaart Oké, oké, oké. Je hoort mij niet meer. We zullen wel zien. Zoals, dus, rondje voor de Heerdezaard. Lief het. Kom eens lekker bij me liggen. Oh. Oh, ik ben kapot. Hij is op. Hou je nog van me? Waar is dat nou toch weer voor vraag? Dat is niet zo raar. Natuurlijk hou ik van je. Nou bemin me dan. Mensen, ik bemin je iedere dag. Vanaf het moment dat ik mijn ogen opdoe. Dat bedoel tot... ik niet. Oh. Ik bedoel... Ik weet wat je bedoelt. Nou dan. Ik ben gewoon een beetje moe. Weet je nog, die ene keer... Welke keer? In de lift. Oeh, toen. Je liep me de hele dag al te zoenen. Je had van die dagen dat je niet van me af kon blijven. Je had die rode jurk aan. En we gingen terug naar het hotel. En jij kon niet meer wachten tot we op de kamer waren. Ik gooide in één keer die lift op de noodrem. Oh, beest Je was gewoon een beest al. Heerlijk. Nou ja, het was ook vakantie. En toen we boven kwamen stond er een hele groep mensen op die lift te wachten. Oh, ik vergeet die koppen nooit meer. Oh. We zagen er niet uit. Kleren binnen is buiten. En jouw kapsel helemaal ontploft. <tieks> Waar is dat gebleven, mees? Ik weet niet. Het is gewoon. Uh, ja, het zijn de dagen die steeds meer op elkaar gaan lijken. Nou, precies. En dat moet veranderen. Hier. Nu? Nou, waarom niet? Oké, okay. nou ja, als het moet. Niet zo. Nou, hoe dan? Zeg het maar. Nou, spannend en beestachtig. Nou, zeg, hoor eens. Ik heb net mijn tanden gepoetst en een schone pyjama aangetrokken. Dan ben ik niet in één keer het beest uit die lift, hoor. Nee, dat snap ik. Daarom gaan we morgen even boodschappen doen. Boodschappen? Wat voor boodschappen? wel Welterusten, lieverd. Mm. oh dus... Uh... We hoeven niet meer, ik bedoel, we gaan niet meer van... Slaap lekker, schat. Ik hou van je. Nou ja, zeg. Vrouwen. Meneer? Weisselijke schilderijtjes even van de muur. Hé hey, zeg, dat zijn wel mijn ouders, hè? Ja, maar gewoon weg, hoor. Als ze het plaatje verpesten, dan nou, moet nou, nou, dan komt nogal heel wat kijken voor zo'n simpel nieuwsdingetje. <hazien> en en dan te bedenken dat er hier helemaal niemand rookt. Wat? Wat, zegt u? Hij zei, en dan te bedenken dat hier niemand rookt. Hoezo rookt er hier niemand? Ja, ik heb nog nooit gerookt. En, en de rest is gestopt, geloof ik, ja. maar ik dacht ja. bij mezelf... Ik dag. dacht dat ik hier in een authentiek bruin café was... Waar, waar, waar alcoholische rokers klappertandend op straat hun verslaving in stand moeten houden... terwijl de Kastelein zijn omzet ziet verdamd Ja, heb jij dat tegen deze dame gezegd? Alcoholische verslaafden die klappertandend voor de kip staan? Nou, dat noem ik nog eens puikenpubliciteit, ah, ja. nou, nou, nou, nou, nou, nou, het nou, nou. is een misverstandje, oké? Okay? Ik dacht dat het juist wel aardig was om de kip als rookvrij café in de markt aan te Wie bieden. Wie is er met... hier nou, de regisseur? U of ik? U moet het een man niet kwalijk nemen, mevrouw. Hij komt uit de Achterhoek. Voor uh, Twente. Ja, ja, ja, ja. Daar rennen ze nog steeds de bioscoop uit als vanaf het doek een trein op ze afkomt. Heb ik dat weer. Jongens, pak de boel maar weer in. Zou je mijn eindredacteur horen? Ho, ho, ho, ho. Wacht, wacht, wacht nog even. Ah, dit, dit kunnen we toch oplossen? Nou, hoe dan, meis? Nou ja, het is toch televisie? Ik wil best voor de camera vertellen dat de omzet dramatisch gedaald is sinds het rookverbod. De omzet is hier vooral gedaald sinds die tekkelijke. Papa, papa, papa, pa, pa. hou je er nog even buiten? Wij hadden hier al een kredietcrisis voordat het woord uitgevonden no, was. Nou, let me niet op een mooiheid, dementeert. Het is allemaal drama. Ja, maar het is wel waar. Oké, okay, oké. Okay. Nou. Dan draaien we hier het interview. Heb ik alleen nog een roker nodig, ja? Mani, kun jij voor de camera even een sigaretje opsteken? Eh, uh, nee, liever niet. Anders lijkt het alsof we een oude nichtenbar zitten. <laughs> oh, je net, Mani! Je ziet eruit als een oude nicht. Nou, ja. Ik, zeg. ik heb liever hem daar, met die verlopen kop. Ho, ho, ho, Leo! Wat? Ik, ik, ik, ik rook niet. Ik ben gestopt toen Johan Kruij van hartafval kreeg. Leo, er staan nog wat bonnetjes van je. Ja, ja, dat zit wel goed, dat weet je. Kijk, Leo. Zo'n bonnetje verdwijnt als sneeuw voor de zon, als jij voor de camera even een sigaretje opsteekt. Oh, ja. Nou Leo, bof jij even met je verlopen kop. Helemaal. allemaal! <laughs> Oké, okay, verkocht. Goedemorgen meneer en mevrouw, kan ik u ergens mee helpen? Of kijkt u liever zelf even rond? Ja, ik wil graag... Ja, ik kijk even rond. Mag ik even vragen wat wij hier doen? We doen een boodschapje. We hebben een zaak, Toes. Stel dat een van onze klanten ons hier zomaar... Oh, we gaan even wat vragen, ja? Aan haar? Hoe oud is dat kind helemaal? Zegt? Ik ga naar buiten, hoor. Ik ga... Kan ik u ergens mee helpen? Ja, ja, graag. Nee, uh, nou, nee, niet echt, hoor. Ik, uh, ik zoek zo'n vogeltje. Een vogel? Wat voor vogel? Oh, U bedoelt zo'n trillertje? Ja, ja, die bedoel ik, ja. Nou, die staan hier. Uh, Toes, heel even, hoor. Maar waar gaat dit naartoe? Doe nou even mee, meisje. Dit is toch leuk? Ben je wel eens in zo'n winkel geweest? Eh, uh, nee. Nee, nee, maar, maar Toos, in vredesnaam. Wij gaan voor dat vogeltje. Ja. Oké, okay, u weet hoe het werkt? Ja, ja, ja. Uh, nou, nee, niet precies. Nou, het is heel eenvoudig. De batterijtjes, die gaan hierin. Aha. Zo. Aha. En dan heeft u dus drie standen. Oh, nou, we komen er wel uit, hoor. Mees. Uh, maar misschien ook niet. Nou, hier, moet u voelen. Voelen? Wat? Waar? Nou, gewoon, op uw hand. Nou, dat doet dat, maar bij haar, het is haar bekiet. Oh. Oh, ja, oh, dit is nu al lekker. Nou, zet ik hem een eentje harder. Oh. En dan rustig aan met die kanarie. Zeg, het kan toch geen kwaad, hè? Mm, oh, goed, ja, dat voelt goed, hoor. En dit is het hoogste standje. Oh, oh, oh, oh. Uh, uh, pak maar in, we doen hem. En wat betekent het woordverbod voor de kleine bruine kroegjes? Kijkt u naar het reportage van Belinda van der Techniek, Philip Stuivenzand. Café de Kip. Zomaar een buurtcafé. Ja, ja, ja, ja, ja. Oh, stil nou, stil nou, dat is mees. Meneer Goedkoop, uh, wat hebt u gemerkt sinds de invoering van het rookverbod? Natuurlijk voelen wij dat als kleine ondernemers. Hè. Ik zie mijn omzet met de dag dramatisch dalen. Vind ik ja. gek? Met zo'n Er geen boodschap aan. Die steken in hun villas nog maar weer eens een keer in een sigaartje op. Terwijl de gewone man in de kou en in de wind zijn sapje probeert aan te steken. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Zeg, waar is Leo eigenlijk? Leo, Leo, je bent op de tv. Nou, waar zit hij nou toch? Hij staat buiten te, <enough> en te roken ook, hè? Maar Leo rookt toch niet? Tja, dat is de tol van de roem. En het gevolg van de gewetenloze ambitie van mijn schoonzoon. En wat bedoel je daarmee? Denk je dat ze die onzin in één keer hebben opgenomen? Nooit! Nooit dat nooit! Leo heeft het wel tien keer over moeten doen. Die jongen heeft een half pakje staan wegblazen. Oh, het is al wel afgelopen, jongens, op de televisie. Verslaafd. Voorgoed verslaafd. Als je na zo'n tijd weer begint, kom je er nooit meer vanaf. En alleen maar omdat onze mees hem daartoe hebt aangezet. Is dat waar? Oh, ik heb hem gewoon vriendelijk gevraagd. Hij heeft die arme leeuw gewoon afgepest, meisje. Afgepest? Nou ja, het was, laten we zeggen, een aanmod dat hij niet kon weigeren. Mees. Ik heb één bonnetje van hem verscheurd. We draaien toch al zo'n geweldig omzet. Nou ja, dus dat kan er nog wel bij. Hij koopt hier zijn sigaretten, dus dat komt helemaal goed pa. Genoeg. Ophouden nou, jullie. Hé, hey, Leo. Oh, Leo. Leo, je was op de Ze gaat het wel. <lacht> ik geloof dat ik een koudje buiten heb opgepakt. Ik denk dat je maar beter weer te stoppen Ja, morgen. Typisch de verslaving die spreekt. Het uitstellen, het verdringen. Ja, zo is wel genoeg, hè. Met dank voor de analyse. Bespeur ik een zeker schuldgevoel. Zeg, mees, vertel eens. Hoe was de relatie met je moeder? Mees heeft geen moeder. In de Achterhoek leven ze in groepen waar de wijf om beurten voor hun jongen zorgen. Dat was Het was op endenmaal pengend, mees. He, dat ze er allemaal waar zijn. Pa, pa, je gaat dan echt te ver. Tje, vinden jullie het erger als ik er hier op steek. Het is verboden, Leo. Nou oh, ja, Leo is een beetje een uitzondering, hè? Wieso? Omdat jij hem weer in de wolken gebracht hebt? Oh, hij stopt er morgen weer mee, hè, Leo? Ja, nou, zeker weten, morgen. Steek op, man. Wij betalen die boete van 4000 euro wel geld genoeg. Dat is de wet. Oh, ik begrijp het al. <laughs> ik ga wel weer buiten, z'n dus dan, dan. sociaal geïsoleerd. Verstoten door vrienden en kennissen, dat is het lot van de nicotineverslaafden. Ja, die man die, die heeft hulp nodig. Nou, ik weet niet wat jullie doen, maar ik ga hem helpen. Hè? Nou, het is hier weer nobel, hè. Er moet iets gebeuren. Leo staat om de tien minuten buiten een peuk weg te blaffen. Hij moet gewoon stoppen. Hoe dan? Proef, zeg je nou nog ook eens wat? Je hebt het nog voor gestudeerd. Ja. Ja, ik zie eigenlijk maar één mogelijkheid En dat dit. is? Hypnose. Hypnose? Ha? Wat weet jij er nou van, man? Ik heb tijdens mijn studie de nodige experimenten rond dat fenomeen uitgevoerd. En wellicht is Leo ontvangen. Oh ja, hoor. Ja, nou. hey, daar is hey, Leo. Hey, Leo. Hey, Leo, oh, hey, oh, oh. Leo, Leo ga eens even zitten hier. Hè? Hoezo? Wat is er dan? Nou, Leo, ze gaan de nieuwe uur die keller op je loslaten. Dit gaat echt niet zo lang, Leo. Je moet stoppen. Nou, wel morgen. Dat heb ik toch gezegd? Morgen. Nee, nee, nee, nee. nee. Nu. Dat, dat, dat, dat wordt moeilijk. <coughs> morgen heb ik wat meer tijd om te stoppen. De, de profie, die gaat jou hypnotiseren. Wacht even. Wat, wat gaat hij doen? Ik breng je in een lichte roes. Nou, dan kan hij net zo goed drie borrels nemen. Ja, ja alsjeblieft. Ja, als en zodra je die staat bereikt hebt... vertel ik je het roken... Te vergeten. Als dat werkt, wil ik ook een paar dingen vergeten. De dag van mijn dochter bijvoorbeeld. Wat? Leo, geef het nou toch een kans. Dit kost je je gezondheid. Ja, nou, ja maar grootvader is ook 83 geworden. Pak je per dag. Om nog maar te zwijgen over je portemonnee. Dit kost je een vermogen. oké. Oh, oké, okay, okay. maar, maar, maar, maar wees voorzichtig. Wij zijn bij je, Leo. Dat moet een enorme geruststelling zijn. Prof, Leo Bloempot. Ik wil dat je je ontspant. Volledig ontspant. Het zou helpen als ik ten eerste een, een, een sigaret... Sluit je ogen. Goed, stel je voor. Je staat op het dek van een zeilboot. Het water is kalm. Er staat een milde, frisse bries. Oh, hier mag je mag het zo roken. Stil. Stil. Op het dek staat een lichtstoel. Je gaat zitten. Maar, maar, maar het is toch een lichtstoel? De zon verwarmt je gezicht. Oh, tiet voor een pafske. Leo! De zon verwarmt je gezicht. mijn oh, aansteker? Je hoeft nergens meer naar te zoeken. Ah, er zit in mijn zak bij mijn sigaretten. Je moet ze loslaten, Leo. Loslaten. Je pakt je sigaretten. Ik pak mijn sigaretten, ja. En je gooit ze overboord. Dat ben je nou helemaal belazerd geworden, zeg. Weet je wat zo'n pakje tegenwoordig kost? Ik rook ze wel eerst op Ik, ik, ik, ik ben even buiten. En wat nu? Ja, het wordt tijd voor zwaardere middelen. En daar heb ik jullie bij nodig. Houd niet meer van me. Wat een onzin. Ik kus de grond waar je gaat. Ik heb liever dat je mij kust om te beginnen. Dat was het. Sorry, lieverd. Ik ben gewoon niet in de stemming. Maar wil je dan niet leuk met ons nieuwe speelgoedje? Dat... En ik heb al helemaal geen zin in moeilijk gevogel. Oh, blijf nou in bed. En doe dat raam dicht. Zo warm is het hier niet, hoor. Moet je nou eens kijken. Moet dat? Ja, dat moet. Oh. Oeh. Oh. Oh. Koud. Oh. Kijk, kijk, kijk daar. Waar? Daar, dat gloeiend rode puntje. Is dat Leo? Dat is Leo. Maar wat staat die gek daar te doen? In de wind, in de regen? Nou, wat denk je? Te roken natuurlijk. Waarom doet hij dat niet gewoon thuis? Nou, zijn dochter is op bezoek, hè. Oh. En die wil het niet hebben. Mm. In de winkel kan hij ook niet terecht, anders gaan morgen zijn klanten natuurlijk klagen. Oh, wat een toestand. Het is mijn schuld. Nou ja. Leo was er zelf toch ook bij? Het is een volwassen vent, hoor. Koe. Cool. Je vader had gelijk. He? Maar laat hij het nooit horen. Maar ik heb de kluit natuurlijk flink te belazeren, alleen maar om de kip op de tv te krijgen. En oh, daarom hou ik ook zo van je meest goedkoop. <laughs> omdat ik de kluit belazerd heb? Nee, sukkeltje, omdat je er eerlijk over bent. En je maakt je zorgen over die maffel, Leo, met die stomme sigaretjes. Oh, geen wonder dat de omzet beneden pijl blijft. Ik maak me gewoon druk om de verkeerde dingen. Nou, kan het raam weer dicht. Kom nou eens hier, hè. Toos, palverdier. Toos, goedkoop graag. Ik ben namelijk helemaal van jou. Oh, oh, oh. Laat me zeggen, vertel eens. Ze, wat was, was je nou precies van plan met die bimmerende canarie oh, oh, oh. Hoor ik daar een beest van de lift uit je kantje komen? Oh, ik kan me vergissen. Maar als ik me goed herinner, stond er nog een ander beest in de lift. Oh, oh trek onmiddellijk. Die vreselijke strengtjes pijama uit hier. Oh, dat beest dus. En dat beest. Heb zin om te spelen. O, meis. Jongens, wat is dit voor pokkenmuziek? Pa, niet. Laat die kaas en wel. En blijf een keer twee minuten van mijn dochter af, jongen. Bedoel je soms mijn vrouw? Ja, die bedoel ik, ja, bronzen tukker. Get on up! Woo. Get on up! shit. <laughs> Get oh, on Nou, hey, shit, <laughs> kijk dat nou eens. Hoi Hoi Ik mag de kamelen graag. Kom op mees. Ik heb een klantje onder de kap. Kan ik even snel uh, een Eén pakje kamelen. Op de laatste? Hey, ja, op de kamelen. Ja, natuurlijk mees. Heb jij nog van die mintjes? Huh? Anders raak ik mijn dochter het in. En dan krijg ik weer zo'n preek van... wat uh, de rook allemaal met de gedaan het doet. Oh shit, het regent ook dat nog. Mag misschien even jullie je in de keuken opsteken? ga ik wel onder de afzuigkap staan. Ach, tuurlijk, Leo. Leo, je bent van harte welkom onder onze afzuigkap. Oh, nou, uh, dank je. <laughs> waar blijft die prof nou? Hij is onderweg. De emmer staat ook waar. Oeh. Ja, laat eens ook kijken. Gert van de Gerf, wat is dat? Ah. Die hebben we bij slagerij het eeuwige leven opgehaald. Mani heeft er een paar chemikaniën bij genoemd. Eetje gras. Ja, dat lijkt zo wel uit een horrorfilm weggelopen. Ja, nou, ook hè? Een... ook. Oeh, wat een lucht. Leo, dat is nou al je derde. Nou, ik, ik, ik moet wel. Ik heb, ik heb een straatverbod. Een straatverbod? Hoezo? Ik mag van mijn dochter nu ook niet eens meer op straat gaan roken. Dus jouw afzagekap is, is mijn laatste toffelersoort. Kopje koffie? Ja, doe maar. Leo, Leo, wat is het? Nee, ik word niet goed. Wat, wat, wat, wat gebeurt er? Ik, ik, ik val ongelooflijk. Nou, hou je nou vast, Leo? Ja, ja, ik weet het zeker, ik val. Oh. Oh, Leo! Oh, meis! Ba! Prof! Wat nou toch? Leo, Leo, is dit goed geworden? Oeh? Oh! Heel? Ga op jongens. Ja, maar wel voorzichtig, hè? Voorzichtig. Voorzichtig. Ja, ja, goed zo, goed zo. Maar, laat het niet vallen! Ja, jij maar nou, collega's, zeg, help zeg. Hij is zwaar, hij is zwaar. Waar, waar wil je hebben? Oh, oh, ben... le le le le nou? le leg hem hier maar op de bar. Op de bar? Ja, straks leg je het vlootje op hem, bar. La nou, leg hem dan op de tafel. Oh. Nou, moet hij weer op de tafel. Oh, ik zou het stellen als deze operatie een beetje helder gecoördineerd wordt. Uh, de nou, nou, uh, uh, doe hem dan maar op. Uh... Laat hem nou, als we hem nou gewoon even op de grond leggen, ja? Met ja, een zinnig voorstel. Nou, je ja. maar, maar voorzichtig, voorzichtig, voorzichtig. Ja, dat nou. weten we nou wel, zenuwelijer. Ik heb de dokter gebeld. Die... Bel maar weer af. Hij is weer terug op aarde. Weet je dat nou wel zeker, pa? Ja, ma Ja hoor. Ma mag ik een vuurtje? Ja, hoi. Hij, hij is weer helemaal de oude. Oh. Die kwam door die, door die afzuigkap, hè. Die nam die me gewoon, me aasemen. Mees, me me me me. mag ik de emmer? Alsjeblieft. Wat moet jij nou met zo'n emmer? Ik heb een nieuwe baan. Nog gefeliciteerd, ma. Wat voor baan? Ik ga voorlichting geven aan schoolkinderen. Oh, en waarover? Over de gevaren van het roken. Ja, mijn grootvader is 83. En dood, ja. Pak je bijna, hè, Dat hele betuttelende gedoe over dat roken, daar word ik niet goed van. Dus gaan we het op een hele andere manier aanpakken. De kinderen van tegenwoordig hè, spelen bijna allemaal heftige computerspelletjes en kijken graag naar bloederige actiefilms. En wat heeft dat met roken te maken? Nou, oh, we gaan zeg maar de confrontatie wat steviger aan. Hoe dan? Momentje. Yes, wat, wat gaat het? Wat is dat? Een long. Een long? Hij is helemaal zwart. Wat is... <Version> Dank oh, Pak je per dag. En uh, uh, dit ga jij op school aan kinderen laten zien? Alleen de onderbouw hoor. Voor de bovenbouw hebben we een nogal zwaar aangetaste slokdarm. Uh, oh. Leo! Oh, Leo! Ga oh, water! Nou, hier, hier een kopje water. Nog meer water. Ja? Ja. <laughs> uh, wat? Gaat het? Ik, ik geloof het wel. Leo, sigaretje? Voor de schrik? Nee, nee, nee. Nee, dankje Zeker weten. Je mag hem voor deze keer wel hier opsteken hoor. Ik ik, ik, ik ben gestopt. Definitief gestopt. Een glaasje verse jus. Daar ben ik wel aan toe. Oh, Meis? één vers verse jus voor meneer hier. Eén verse jus. En, meisje Vanavond een beetje op tijd naar bed, hm? van me. Oh. En zo neemt iedereen tevreden afscheid van een veelbewogen weekje. Waarin de verschillende aspecten van de menselijke natuur ruimschoots aan bod kwamen. Volgende week dan zijn er weer vijf afleveringen van Citroentje met Suiker. De afleveringen kunt u nogmaals beluisteren via CitroentjeMetZakken.Karoo.nl, maar ook als podcast. Meest. <laughs> nice.